Acht uur, Jo Boots, met het NOS-journaal. Vira-leverancier Anzaldo Breda ontkent dat er van alles mankeert aan de treinen. De Vira's voldoen aan alle veiligheidsnormen, zegt het Italiaanse bedrijf in een schriftelijke verklaring. Anzaldo Breda verwijt de Nederlandse spoorwegen roekeloze manoeuvres en te hard rijden met de Vira. De storingen met de treinen waren volgens het bedrijf alleen een excuus om de samenwerking op te zeggen. Vooral voor de Belgische spoorwegen zouden de redenen niet van technische aard zijn, maar er zouden andere factoren een rol spelen. Donderdag gaat het bedrijf op een persconferentie verder in op de problemen met de FIRA. Ongeveer 5000 Nederlandse reizigers zijn gedupeerd door financiële problemen bij tour operator DTI uit Hoofddorp. Het bedrijf heeft bij het garantiefonds SGST gemeld dat het zijn rekeningen niet meer kan betalen. Iedereen die al geld voor een vakantie aan DTI heeft overgemaakt, krijgt dat van het garantiefonds terug. De meeste mensen die bij de tour operator hebben geboekt zouden naar Turkije gaan. Sommige reizigers zitten er zelfs al. Het garantiefonds willen ervoor zorgen dat ze hun vakantie kunnen afmaken... en op de geplande datum kunnen terugkeren naar Nederland. In de burgeroorlog in Syrië is meerdere keren het gifgas Sarin gebruikt. Dat zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius. Wie het heeft gebruikt, dat vertelde hij er niet bij. Wel is volgens hem duidelijk dat het gifgas in relatief kleine gebieden is ingezet. Fabius baseert zich op monsters die bij slachtoffers van de gasaanvallen zijn afgenomen. Mogelijk zijn ze uit Syrië meegebracht door journalisten van de krant Le Monde... die dit voorjaar twee maanden onderzoek deden naar het gebruik van gifgas bij de strijd rond Damascus. De kernreactor in Petten wordt vermoedelijk volgende week weer in bedrijf genomen. In november werd de reactor stilgelegd toen tijdens een onderhoudsbeurt werd ontdekt... dat er onverklaarbare schommelingen waren in het niveau van het koelwater. Dat probleem is nu verholpen. De kernreactor in Petten wordt gebruikt voor nucleair onderzoek... en voor de productie van medische isotopen. Het weer ook vanavond helder. Het koelt af tot zo'n 13 graden. Morgen en ook donderdag volop zon. Morgen wordt het 16 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ah, en nu hebben we even De A73 Nijmegen richting Maasbracht... staat nog drie kilometer tussen Nijmegen, Nukenburg en Malden...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 Een enkele reis Mars, dat wil toch geen mens? Nou, 80.000 vrijwilligers hebben zich wereldwijd aangemeld voor de missie Mars One. Een Nederlands initiatief dat in één klap wereldnieuws was. Op weg naar onsterfelijkheid met een enkeltje Mars. In Altijd Wat om vijf over negen bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1.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 En de kracht van de parlementaire enquête. Vandaag werd bekend dat een meerderheid in de Tweede Kamer... een parlementaire enquête wil naar de problemen met de hoge snelheidstrein De Door u af te leggen, eet, luidt als volgt. Ik zweer dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. Zou u willen opstaan? Twee vingers van uw rechterhand op en bijna zeggen. Zal waar dat je helpt mij, god allemaal. Dank u wel. <lacht> Ja, we hoorden uh, onze gast van vanavond, uh, Jan de Wit, SP Tweede Kamerlid. Goedenavond. Goedenavond. Ja, even voor de duidelijkheid, dit was uh, een andere uh, enquêtecommissie. Uh, uh, de laatste parlementaire enquêtecommissie die we hebben gehad in Nederland... naar het financieel stelsel. U was de voorzitter. Uh, commissie de Wit heet het dan ook onmiddellijk. En uh, de eten afnemen, dat hoorden we net uh, wat u deed. En, en dat is denk ik wel... Is dat, ja, misschien dat, dat zeg ik, maar is het een hoogtepunt van, van zo'n uh, commissievoorzitter? De, de, want dat doe je dus voorafgaande aan het verhoor van iemand. En nou, en de verhoren, dat is eigenlijk uh, het allerbelangrijkste van een enquête uh, op het schrijven van het rapport na. Maar echt met de verhoren treed je naar buiten. En dat moet ook goed zijn, uh, want daar word je op afgemaakt uh, door, de, door degene die daarnaar kijkt. Door heel Nederland bij wijze van spreken. Dus erg belangrijk. Maar die, die eet afleggen, dat is dan een symbool nou, Nee, uh, voor dat, is, dat, is, dat is niet alleen een symbool, maar het is ook heel erg belangrijk. Omdat uh, mensen worden onder ede geplaatst. Uh, en dat wil zeggen, als ze dus staan te liegen vervolgens... dan plegen ze mijn eet en dan zijn ze strafbaar. En dan kan er een strafvervolging worden ingesteld. Dus het is niet alleen een symbool, maar het is ook echt uh, van belang... dat je de mensen erop wijst. U staat vanaf nu onder ede. Dat wil zeggen, u moet waarheid vertellen... Uh, en daar zitten wij naar te, naar te luisteren. Ja. En uh, voorzitter zijn van zo'n parlementaire enquêtecommissie... eigenlijk het, het zwaarste wapen wat de parlementaire democratie heeft. Wat betekende dat voor u? Nou, ik vond het op zichzelf een hele eer... dat, uh, dat ik uh, gevraagd werd uh, door de Kamer om dat te doen. Uh, het is... Um, in dit geval was het een hele ingewikkelde materie, de financiële wereld. Uh, er zat een crisis onder, een buitengewoon ingrijpende crisis, die in feite nog steeds uh, voortduurt. Zij het weer over andere aspecten, maar in ieder geval, het loopt nog steeds uh, maar door. Dus het was een heel belangrijk uh, onderwerp. En het gaat erom dat je ja, in de Kamer vervolgens moet tonen wat je in je onderzoek hebt uh, verzameld en wat je van mening bent en welke aanbevelingen je doet. Dus het is niet zomaar flauwekul. Uh, je moet presteren om de Kamer in ieder geval inzicht te geven in het onderzoek dat ze opgedragen hebben aan zo'n commissie. En je moet ook een aantal dingen uh, proberen boven water te krijgen... zodat je in staat bent om goede conclusies te trekken... en ook goede aanbevelingen ja. te maken. Nou heeft u hier vandaag natuurlijk rondgelopen. Het is dinsdag, we zitten hier in Den Haag. Dat is altijd een belangrijke dag uh, voor uh, de Tweede Kamerleden. En vandaag horen we dus dat inderdaad meerderheid van de Kamer... ook uw partij aanstuurt op een uh, parlementaire enquête... naar uh, de problemen met de Vira. Ja. Uh, is dat inderdaad terecht in dit geval, vindt u? Nou, ik denk dat er, dat er alle aanleiding is om te onderzoeken hoe het uh, verlopen is. Aan de andere kant zeg ik uh, wel... Uh, ik weet dat in de Eerste Kamer bijvoorbeeld... Uh, uh, is nog niet zo lang geleden een buitengewoon belangwekkend uh, onderzoek ingesteld... ook een enquête naar de privatiseringen. En daar is het onderwerp NS uh, is heel prominent uh, onderzocht. Uh, dus er liggen uh, alle een heleboel uh, uh, dingen waar de Kamer nu zijn voordeel mee kan doen. Uh, en ik denk dat het ook goed is uh, dat ook de Kamer daarnaar kijkt, omdat. Uh, en dat is niet alleen het uh, onderzoek van de Eerste Kamer, we hebben ook de, uh, de commissie Duivenstein gehad, we hebben een commissie Kuiken gehad. Dus er is eigenlijk voortdurend al onderzoek gedaan over NS, onder andere. Het openbaar vervoer in Nederland. Uh, dus is eigenlijk niet nodig om dat zware. Dat middel durf ik aan niet aan te zeggen, te halen. maar ik denk dat het heel erg belangrijk is dat in ieder geval ook die onderzoeken juist. Anders ga je opnieuw weer alles overdoen, terwijl er al zoveel ligt. Ja, en, en was er vandaag een hoop tam, -tam over wie dan die commissie gaat leiden? Welke partij? Wie wordt de voorzitter? Daar heb ik nog niks over gehoord, maar dat is meestal het gebruikelijk ritueel dat zich dan gaat voltrekken. Wie wordt de nieuwe voorzitter? En in zijn algemeenheid uh, gaat dat. Dat klinkt misschien vreemd, maar dat gaat bij Tourbeurt. Uh, wie is er door... aan de beurt dan, nu? Ja, dus dat is, dat is inderdaad een hele goede vraag. Weet u ik wat? zou het niet weten. Uh, de on het onderzoek. Uh, Financieel stelsel, dat was de SP. Toen was ook de mening van de fractievoorzitters... de beurt is nu aan de SP. En vandaar dat ik toen uh, gevraagd ben om voorzitter te worden. Daarna is het onderzoek gekomen naar de woningcorporaties. Dat wordt nu geleid door uh, Ronald van Vliet van de PVV... Um, maar wie het nu moet gaan doen, uh, dat is nog een groot raadsel. En daar zal in ieder geval ook door de fractievoorzitters... heel goed naar gekeken moeten ja, worden. Maar dat klinkt allemaal heel formeel, hè? heel goed naar gekeken. Uh, maar ik kan me zo voorstellen dat dat hier in de wandelgangen... dan iets losbarst, of niet? Ja, maar daar heb ik nog niks van gehoord. Omdat het eigenlijk pas van vandaag is het eigenlijk duidelijk geworden... Ja. dat er een enquête aankomt. Uh, dus de commotie en de de uh, laten we zeggen de overleggen, heb ik, nog niet, uh, nee. daar heb ik nog niks van gehoord. Hoe was dat in uw tijd eigenlijk? Was het voor u... U, toen u hoorde dat de SP het mocht gaan doen, ook gelijk duidelijk van... nou, dan wil ik dat wel doen. Um, het heeft een tijd geduurd voordat er een enquête kwam... of voordat er een besluit werd genomen dat er een onderzoek zou komen. Um, het is uiteindelijk uh, een motie geweest van Halsema en Rutte... Uh, die de, de aanleiding is geweest voor, uh, voor die enquête. Maar dat heeft echt een hele tijd geduurd voordat het zover was... dat er een uh, beslissing genomen werd. Maar en wat dat... heeft u gedaan om het te krijgen? U wilde het ik, heb daar zelf niks, uh, ik heb daar zelf niks maar voor gedaan. Maar dacht u niet stiekem, ik wil dat heel graag? Nee, Agnes Kant uh, was toen de fractievoorzitter van... Uh, van de, uh, mijn fractie. En die heeft toen bepleit dat de SP aan de beurt was. En toen duidelijk was dat de SP dat zou worden, heeft ze mij gevraagd of ik het wilde doen. En na enig uh, nadenken heb ik toen gezegd dat ik dat heel graag zou ja. uh, doen. En wat, wat was dat enig nadenken? Wat was uw twijfel? Nou, omdat, uh, je bent natuurlijk woordvoerder uh, op justitieterrein. Uh, en ik ben het in het verleden niet alleen justitie... maar ook sociale zaken geweest over financiën. Ik is helemaal niks van financiën. Dat wil ik niet zeggen. <laughs> uh, maar ik heb in mijn opleiding ook nog een beetje economie gehad. Maar, uh, nee, dus ik, het was niet uh, uw core business. Is, nee, dus het is een, niet de materie waar ik dagelijks mee bezig ben geweest. Dus daar moest ik goed over nadenken of ik dat uh, zou kunnen en zou willen. En uiteindelijk vond ik het zo, ja, toch uh, zo interessant... Uh, dat ik het heb gedaan. Ja, en waar begin je dan eigenlijk? Als je dan eenmaal uh, die functie krijgt... dan weet je dat dat, uh, dat, dat, dat natuurlijk uh, voorlopig niet meer gewoon in de Tweede Kamer zitten ja. is... maar echt, hè? je moet een soort bedrijf gaan leiden ja. bijna. Waar, waar, waar moet je dan beginnen als het al helemaal niet je expertise is ja. eigenlijk? Nou, je, uh, je begint dus met uh, te kijken in de, wat er in de Kamer allemaal heeft gespeeld... rond de, het ontstaan van de kredietcrisis en heel concreet rond uh, ABN AMRO. Uh, de miljardenmaatregelen die uh, getroffen zijn... Uh, dus de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid... aan de financiële wereld. AmroBank, ING, Egon, noem maar op. Dus je gaat eerst je oriënteren, wat is er allemaal gebeurd? En vervolgens lezen, je... lezen, lezen, lezen. Lezen, lezen, ja. Krijg je alle internationale tijdschriften... alle dingen die in Nederland uh, verschijnen. En als commissie ga je je dan vervolgens ook oriënteren zelf... door mensen uit te nodigen en met uh, ja, deskundigen te praten over... wat is hier aan de hand, hoe zit dat in elkaar... hoe Jij daartegen aan. Dus je gaat steeds verder graven in die, in die materie. Ja, en wat is er moeilijk aan? Moeilijk is dus... Uh, in de, nou, op zichzelf is het natuurlijk vreemd dat, dat er een enquête nodig is. Want een heleboel mensen die betrokken zijn bij die maatregelen... om maar daar even toe te beperken... die kunnen mij zo vertellen wat er gebeurd is. Alleen dat doen ze niet. Want uh, alles wat zij weten valt onder de geheimhoudingsverplichting. In dit geval, mm -hmm. hè, we hebben de wet financieel toezicht. En die schrijft voor dat alles wat in dit geval Bos en Wellink... en anderen weten van de banken, is geheim. Dus als onderzoekscommissie heb je dus een heel groot probleem. Hoe kunnen wij nou te weten komen wat zij weten? En Had je daar een daar... trucje voor? Nou, in ieder geval, uh, de wet zelf biedt de mogelijkheid om informatie te vorderen. He, dus zo heet dat dan. Dus je kunt informatie vorderen. En iedereen is verplicht om mee te werken. Maar dan krijg je onmiddellijk het gevecht. Ja, maar dit is geheim of dit is vertrouwelijk. En de kunst is dus uh, om die uh, vertrouwelijke, die geheime materie... om die openbaar te krijgen. En onder andere daarvoor uh, zijn dus de openbare verhoren gebruikt... ook door onze commissie, om te kijken of mensen bereid waren... om iets te verklaren wat eigenlijk geheim was... Maar wat wij dus vervolgens dan kunnen gebruiken in de verhoren met anderen. Zodat je het eigenlijk als het ware wit maakt. Dat is heel ingewikkeld, of niet? Om dat, dat is, voor elkaar te krijgen. Dat is heel ingewikkeld. En... Ten aanzien van een aantal dingen is het ons ook absoluut niet gelukt... om dat allemaal openbaar te krijgen. Desalniettemin uh, hebben wij wel allemaal inzagen gekregen... in alle stukken die wij van belang vonden. En hebben we dus ook ons onderzoek kunnen doen. Maar het was natuurlijk heel mooi geweest... want dat is de kracht van een enquête dat die in het openbaar plaatsvindt. Mm. Dat de mensen in het openbaar verantwoording afleggen... dat je de bronnen openbaar kunt maken voor de Kamer, voor de samenleving... en dat je daar dus vervolgens mm. je conclusies aan kunt verbinden. Ja, En wat u dan altijd moet doen, of wat de commissie dan doet in zo'n geval... is natuurlijk Onder Ede horen. u zei dat net al. Dat was in dit geval, bij de commissie De Wit eh, waren dat niet de eerste de beste. Want eh, oud-minister-president Balkenende, die was er. Eh, Oud-minister van Financiën Wouter Bos. Eh, de, de directeuren van de Nederlandse Banken, Klaas Knot. en eh, Noud Welling, hè, ja. de ex-directeur. Eh, dat waren natuurlijk niet de minste. Hè? Eh, slimme nee. mannen. Uh, en dan moet u ze eigenlijk uh, uh, verlokken tot, ja. tot uitspraken. Ja. Hoe, hoe heeft u zich daarop voorbereid? Ja. Hoe moet je dat doen als voorzitter van nou zijn ja, commissie? U gebruikt altijd het juiste woord. Je moet je dus heel erg goed uh, als commissie hebben wij ons heel erg goed op voorbereid door uh, je te verdiepen in de materie. En te proberen dat eigen te maken. Hè, dat je daarmee kan spelen. Uh, en vervolgens uh, komt het erop aan dat je moet kunnen verhoren. Je moet een verhoor kunnen doen. Dus dat betekent uh, even zo goed als een officier van justitie... of een advocaat een verhoor doet van iemand... Uh, dat moet je dus proberen als Kamerlid ook je eigen te maken. Dat, betekent dat, dat kon nu de... nog helemaal niet. Nou, het is, het is, uh, iedereen denkt wel... Ik bedoel, je gaat aan de microfoon in de Kamer staan en je interrumpeert de minister... dan denk je van, nou, dat beheers ik wel. Maar dit is toch een vak apart. En daar hebben wij ons ook uh, heel erg op toegelegd om te trainen. Uh, hoe stel je vragen? Open vragen, zoals het dan heet. Beslo gesloten vragen. Uh, geef je al het antwoord met de paplepel in de mond bij wijze van spreken? Of laat je mensen vertellen? En dat is de grote kunst van zo'n verhoor, om dat eruit te krijgen wat je, wat je wil horen uh, van de mensen. En vergeet niet dat ook degene die verhoord wordt... zwaar uh, getraind zijn door uh, de deskundigen. In de eerste plaats om een heleboel woorden te vertellen. Uh, om je op een dwaalspoor te, uh, te brengen, om dingen niet te vertellen. En dat is de kunst om goed te luisteren, vasthoudend te zijn... en de goede vragen te maar stellen. Maar zag u dus... het meest tegenop? Nou, dat is een van de, de, de, de grote problemen geweest. Maar bij wie bedoel ik eigenlijk? Welke persoon vond u het ingewikkeldst? Nou, je kunt uh, in ieder geval zeggen dat uh, de minister en de president van de Nederlandse Bank... dat zijn, natuurlijk de, dat zijn eigenlijk de belangrijkste uh, getuigen. Omdat zij eigenlijk, uh, zij hebben de maatregelen getroffen, zij zijn overal bij betrokken. Anderen zijn natuurlijk ook belangrijk om het materiaal aan te leveren, maar zij moeten het bij wijze van spreken afmaken. En uh, dus in dat opzicht zijn dat wel de zwaarste gesprekken. Ja, en, en, en is dat dan ook een slapeloze nacht voor uh, de, de commissievoorzitter? Wat. Hoe valt dat mee? Uh, nou, het is dus ja, je bent er, je bent er natuurlijk altijd mee bezig. En ik uh, wil het niet dramatischer maken dan het is. Dus ik heb daar uh, echt niet, niet heel uh, erg wakker van gelegen. Maar het is natuurlijk wel iets. Je bent verantwoordelijk voor het product. Je bent verantwoordelijk voor het resultaat. En dat betekent dat je dus echt heel erg goed uh, met de staf samen. Uh, al die uh, verhoren uh, voorbereidt. Ja. met het betreffende Kamerlid dat het verhoor gaat doen. Ja, maar, maar voel je dan ook niet af en toe kwetsbaar? Want iedereen kijkt mee. Dat zei ja. u al, media, ja. Twitter. Ik bedoel, ja. u moest het wel goed doen. Je bent, je bent heel erg kwetsbaar. Dat zie je door ook onmiddellijk wordt er uh, gereageerd via Twitter en andere media tegenwoordig uh, op dat uh, verhoor. En uh, ook voor ons, als ik het vergelijk ook met het eerste onderzoek van een paar jaar daarvoor. Uh, dan zie je dus de enorme invloed van Twitter... dat je onmiddellijk uh, de reacties vanuit de samenleving ziet... en dus ook ziet of mensen het uh, goed gevonden hebben, ja of nee. Dus op zichzelf is dat een, een meteen een maatstaf... of een, zeg maar een meetlat waar je het aan kan, kan afmeten. Ja. En, en, en nu weer de discussie over die enquête die er moet komen naar de Vira. Uh, vindt u nou als parlementari, want u zit al heel lang in de Kamer hè, voor de SP... Vindt, vindt u het inderdaad een fantastisch middel... Is het echt iets waarvan u zegt... daar moeten we trots op zijn als parlementariërs? Ja, alle twee volmondig ja. Het is het belangrijkste politieke middel dat een Kamer heeft. Eh, omdat je eh, een enquête eh, kunt en moet gebruiken... om op enig moment te kunnen controleren als parlement... wat is hier gebeurd. En de wet kent eh, zo'n enquêtecommissie... echt heel vergaande bevoegdheden toe. Eh, waarvan dan het ongeveer horen onder Ede er één is, maar ook de verplichting die in de wet ligt... voor iedereen die in Nederland woont en werkt om mee te werken aan die, uh, aan die enquête. Uh, de mogelijkheid om ter plaatse uh, onderzoek te doen. Om uh, mensen dus desnoods door middel van de politie te dwingen om te komen. Uh, informatie te vorderen inlichtingen te vragen. Dus de wet kent een reeks van uh, mogelijkheden die juist er, ervoor zorgt dat zo'n commissie tanden heeft. Ja. En dat je dus ook kunt doorbijten. En dat is het echt het belangrijkste middel dat een parlement heeft, om onderzoek kunt, te doen. Ja, Maar kunt u dan, als u er dan terugkijkt, en als we dat dan straks misschien weer doen bij die nieuwe enquêtes die liggen, denkt u dan ook dat het ook wat oplevert uiteindelijk? Want dan ligt zo'n rapport er, maar wat leren we daar dan ja. van? Nou, het risico is dat het in de la, in de la verdwijnt. Uh, in dit geval, dat geldt zowel ten aanzien van het eerste rapport als het tweede rapport... zijn alle conclusies en aanbevelingen overgenomen door de Kamer en door de regering. Uh, en de regering legt op gezette tijden nu verantwoording af... hoe ver staat het met het uitvoeren van al die uh, grote uh, aanbevelingen die de commissie uh, gedaan heeft... Ja, en nu is het eigenlijk dan toch weer aan de Kamer zelf om daar de vinger aan de pols te houden. En ervoor te zorgen dat de Kamer controleert dat ook gebeurt wat wij hebben aanbevolen. Dus het is eigenlijk ook een opdracht aan de Kamer zelf om nu ervoor te zorgen dat dat ook in de praktijk en in wetten wordt omgezet wat wij hebben aanbevolen. Zou ik het nog een keer willen doen? Voorzitter worden van zo'n commissie? Ja, het is, een, het is een buitengewoon... Uh, het, is, het is interessant, het is uh, spannend... En het is ook heel belangrijk, uh, zo'n zo onderzoek. En daarom is het uh, zeker, <laughs> zeker de moeite waard. Uh, maar of het ervan komt, dat is een tweede. Maar het is een fantastische uh, werk uh, dat je voor de Kamer kunt doen. Goed. Mag ik u danken voor uw komst naar twee dingen? Jan Zag de Wit, SP-Kamerlid. En Hij was dus voorzitter van die commissie De Wit, Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel. Dit is Max tot half negen. Twee dingen met Ellis de Bruin. Ja, we gaan het hebben over Nederland en Suriname. Want Nederland krijgt deze maand weer een diplomaat in Suriname. Ernst Norman wordt zaakgelastigde op de Nederlandse ambassade in Parimaribo. En vorig jaar nog trok Nederland zijn ambassadeur terug... vanwege de omstreden amnestiewetgeving. Ik heb de ambassadeur in Suriname voor overleg teruggeroepen. En ik heb ook nog eens bekrachtigd het feit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 Ja, dat was Uri Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken in het vorige kabinet, uh, kabinet Rutte 1. En ik ga daarover praten over de Nederlands-Surinaamse betrekkingen met Hans Prade. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft uh, eigenlijk uh, uw hele leven in de Surinaamse overheidsdienst gewerkt. U was ambassadeur in Nederland. U was ook directeur van de Surinaamse Rekenkamer. En sinds uw pensioen woont u in Rotterdam. Uh, ja, een nieuwe zaak gelastigde, wordt u daar gelukkig van? Nou nee, dat is een routine aangelegenheid. Dus dat is niet zo'n probleem. Maar, maar is, het, is het goed, vindt u, dat, de, dat daar iemand vanuit de Nederlandse regering wordt neergezet? Nou, er zijn altijd mensen geweest. Er zijn altijd diplomaten van Nederland in Paramaribo geweest. Dus business as usual. Maar ik, ik vind het prijzenswaardig van de heer Timmermans dat hij een, iemand van hoge rang naar Paramaribo stuurt. Die meneer komt uit... Uh, uh, Burkina Faso, daar nou was hij ambassadeur geweest... dus is een uh, hoge diplomaat. En daarmee nou, geeft de heer Timmermans aan... dat hij de betrekkingen met Suriname weer normaliseren. En dat is een goede zaak. Ja, waarom is het een goede zaak? Want als je even kijkt naar wat net werd gezegd door Rozentaal... die hebben toen uh, de mensen teruggehaald... omdat toen de amnestiewet van kracht was... waardoor uh, Desi Boutussen niet uh, kon worden uh, veroordeeld... voor wat hij daar uh, gedaan had uh, bij de decembermoorden... Uh, en dat is nog steeds van kracht, dus waarom zou je dan nu wel iemand daar naartoe sturen? Ach, het is een kwestie van benadering. Kijk, de Nederlandse regering heeft alle recht om uh, signalen af te geven. Het terugroepen van de ambassadeurs is een belangrijk signaal... en het niet terugsturen van die ambassadeurs is een nog belangrijker signaal. Maar de tijd is overeengegaan en inmiddels heeft de Nederlandse regering... aanvaard uh, dat daar ze een in Nederland drugs veroordeelde president is. Dus dat is fact of life, zo so is het aan de tijden veranderen. En bovendien is het ook voor Nederland van belang en voor de Surinaam... Nederlanders hier, dat er goede betrekkingen zijn tussen de landen. Want, kijk, Surinamers eh, bij elkaar getaalt zijn nog niet een miljoen bij elkaar, hè? over de hele wereld genomen. En daarvan zijn er iets van 300, tussen 300 en 400 in Nederland. Dat is een belangrijk deel van het Surinamse volk. En die hebben familie daar, ze hebben belangen daar. En het is goed dat ze makkelijk met elkaar kunnen communiceren en, en elkaar kunnen zien. Ja, dat, dat snap ik. Maar is dat dan makkelijker als daar dan toch een, uh, ja, een afgevaardigde van de Nederlandse overheid daar zit? Ja, het is van belang, omdat... kijk, de, uh, als de Nederlandse regering niks doet, dus niks, vinden de mensen het ook best. Het gaat er alleen maar om dat er geen belemmeringen worden opgeworpen in het verkeer tussen de mensen. Dat is van belang. En voor het overige kunnen ze gewoon zakelijk zijn. Dat is uh, goed. En ach, voor de wereldvrede is van belang dat landen niet met elkaar gaan vechten. Hè? Nee, nee, dus... nee dat, dat geldt voor elk land ja, natuurlijk. Juist precies. Dus Suriname is net zo goed een ander land als uh, Indonesië... of nee, maar Afrikaans land... Ja, Maar, maar goed, uh, stel dat die meneer daar dan straks naartoe gaat. Uh, ho hoe wordt hij daar dan ontvangen, denkt u? Want... Nou, ik denk niet dat hij met, uh, met gejuich wordt ontvangen. Vooral als ik de, onze minister van Buitenlandse Zaken, Lakin, uh, uh, hoor. Hij zegt, ja, we hebben andere dingen aan ons hoofd. Wacht, uh, hij mag komen, of voor de rest niks. Hij heeft geen agreement verleend aan uh, meneer uh, Norman. Wat nodig is om ambassadeur daar te hebben, maar... Een, een zaak dat kan hij niet tegenhouden. En dat zal hij ook niet kunnen. Een echte de... ambassadeur kan hij dus niet worden, hè? Nee, maar de zaken gaan gewoon door, dat maakt niet uit. En het, het contact dat die ambassadeur zal hebben met Surinaamse mensen... prominente Surinaamse mensen, zal ongetwijfeld gewoon plaatsvinden. Ja, het... wat, wat, wat moet die man daar gaan doen, uh, vindt u? Nou, hij in de plaats die ambassade leiden... en doen wat zijn minister om opdraagt te doen, politiek gezien... En de betrekkingen onderhouden. En vergeet niet, de Nederlandse regering en de Surinaamse regering hebben niet zo geweldig veel contact met elkaar. Maar des te meer hebben de. Gewone mensen, onderwijs, medische wereld, zakenlui. Dan hebben we hebben geweldig weer contact met elkaar. Het verkeer tussen Paramaribo en Amsterdam is uh, vrij intensief. Ja, dus, dus politiek is het er niet meer. Maar u zegt ja, de helft van, van de Surinamers woont ongeveer in Nederland. Dus wat Vertelt u daar eens wat meer over? Want u woont nu in Rotterdam. U heeft gekozen om hier te wonen. Waar, waarom bent u niet in Suriname gebleven? Nou, eigenlijk? ik heb mijn werkzaam leven uh, in Suriname doorgebracht. Dus ik ben Surinaamse ex-Surinaamse landsdienaar. En ik krijg een pensioen uit Suriname. Dus ik heb allerlei belang bij dat het goed gaat in Suriname. Anders <laughs> krijgt u dat pensioen dat, niet meer overgemaakt. Precies. Dat, nou, ik krijg het ook niet overgemaakt. <laughs> ja. Want dat zo, zo nekkers zijn ze niet. Want Suriname is nog altijd de vieze problemen. Dus ik moet op een of andere manier het geld daar wisselen... en hier zien te krijgen. Maar echt waar? Nou, maar, ja, natuurlijk. Zo, we ja. gaan uit, Want je krijgt geen toestemming om het over te maken. is echt waar niet? Ik bedoel, moet u daar dan naartoe om uw geld te halen? Nou, nee. Ik, hoef, ik ga elk jaar naartoe gaan. Dus elk jaar ben ik in Suriname. Dus ik neem mee wat ik kan meenemen, wat er al gestort is. En voor het overige probeer je mensen... voor het karretjes te spannen om het geld voor je mee te nemen. Dat mag ze legaal, hoor. Tot 10.000 euro mag je zomaar in je zak meenemen. Het dus het dat gaat wel. Nou, ja, het is inderdaad een gedoe. <laughs> maar ach, ik heb mijn kinderen en kleinkinderen hier. Die zijn hier blijven steken na de studie. Dus als opa, wat doe je dan? Dan ga je achter de kleinkinderen aan om op... Om op ze te passen, zei je, me al goed geworden hoor. <laughs> maar dat heb ik de afgelopen jaren gedaan. En dat bevalt mij goed. Maar los daarvan... In ons land is er, is er zoveel historie, zoveel zaken die aan Nederland herinneren. We spreken de taal. En één belangrijk ding moet u niet vergeten. De meeste Surinamers... De meeste Surinamers spreken Nederlands. Mm -hmm. En dat zal de eerstkomende eeuwen niet veranderen, hoor. Want we hebben wel Surinaamse talen, ongeveer twintig... Uh, van verschillende bevolkingsgroepen. Maar Nederlands is de verbindingstaal tussen die bevolkingsgroepen. Ja. Dat zou ik niet zeggen, maar het is zo. En als, ze hebben een volksstelling gehouden om te kijken... wat is de eerste taal thuis? En Nederland komt er als, geloof 30, 40 procent. Dus dat is vrij veel. Dus uh, hier worden boeken geschreven, wetenschappelijke onderzoeken... ingedaan, zijn in het Nederlands, Surinamese. Uh, de meeste Surinamse docenten... Aan de universiteit hebben hier gestudeerd. Wat wilt u nog? Dat is de, ja, de bron van hun kennis. Ja, dus die banden zijn er gewoon. Zijn er gewoon. Bij het volk, om het zo dat maar te precies. zeggen. Bij de gewone mensen. Ja, de, dus het, dan is het, uh, het. Dat gaat toch wel door. Om... Ja, dus kijk, je kunt je ook voorstellen. Kijk, meneer Verhaag heeft toen gezegd. toen de Bouden werd gekozen. Hij, zei, hij is welkom hier om zijn straf uit te zitten. Hè. Dat is natuurlijk niet prettig. Dus die hebben een wrok natuurlijk tegen de Nederlandse regering. Maar het punt is. Vanaf 1975, dat de Suriname onafhankelijk werd, is er nooit een hartelijke betrekking geweest nee, tussen maar dat de regering. Heeft u, u heeft er bovenop gezeten. Ja, jij. precies. In 1975 had je Aron en in 1980 hebben we de statie gekregen. In 1975 kreeg de Suriname een grote som ontwikkelingsheld mee. En toen was het alle ruzie, omdat de besteding van die gelden niet altijd met elkaar... De, de, ja, maar zegt de, u nou eigenlijk dat het, dat het uh, altijd, altijd, altijd ja. al altijd, is geweest altijd, natuurlijk. Ja, de met, haat liefdeverhouding. zo heb ik het ook aangekondigd. No, zoveel liefde heb ik niet gezien tussen de regering en tussen de mensen onderling wel... Ja. Want een heleboel Surinamers zijn ook met Nederlandse meisjes getrouwd en zo. Maar de regeringen hebben elkaar niet echt omhelsd. Persoonlijk wel. Je hebt bepaalde regeringspersonen die waren populair in Suriname. Maar dat is persoonlijk. Maar de regering als zodanig had altijd een probleem met elkaar. Omdat de Nederlandse regering bijvoorbeeld in de begintijd vond dat Suriname die gelden niet goed besteedde. Mm. Na de staatsgreep, na die oorlogen die we hebben gehad in, Par in Suriname, hebben de regering Venetiaan gehad. Die was ook geen vriend van de Nederlandse regering. En, uh, het is eigenlijk altijd al zo geweest. Maar dit... gaat het dan nog ooit veranderen, denkt u? Ach, met de tijd wel. Maar, ach, het is... maar wat moet er gebeuren om het echt beter te laten zijn? Moet dan uh, deze Bouten ze eerst maar eens weg? Nou, nee. La, ach, we zweten het wel uit. Ach, het, is een, het is een proces dat van nature gaat. Naarmate het contact tussen Surinam en onderling goed gaat met Nederland... dan zullen de regering zullen uiteindelijk moeten doen dat de volk, het volk wil. De betrekkingen verbreken, dat gaat... Zelfs Boudersen nooit doen. Want hij krijgt dan zoveel weerstand. Zijn eigen... Kijk, ze kunnen wel praten hoeveel ze willen... maar de regering van Boudersen die heeft toch erg veel belang bij... dat ze hier een goede naam hebben bij. hele heleboel Surinamers hier die menen hem te moeten steunen. Dus hij zal nooit in zijn hoofd halen om bijvoorbeeld uh, te zeggen... we uh, willen uh, kappen ermee met Nederland, dat zal hij nooit doen. Nee, ze dus het... zijn het tot elkaar veroordeeld. Nee, he? laat het maar zo doorgaan, dat is geen probleem met elkaar. We leven dus... We zingen het wel uit. Goed, mag ik u danken voor uw komst? Hans Prade hoorde u. En hij uh, was uh, uh, directeur van de Surinaamse Rekenkamer. Of voorzitter. voorzitter ja. En uh, u was ook enige tijd ambassadeur in Nederland. En woont nu gewoon ook in Nederland. Precies. Bedankt voor uw komst. Goed, dat was twee dingen voor uh, vandaag. Zometeen op uh, deze zender. Het is bijna half negen. BNN Today. Vandaag zit daar ook Willemijn Veenhoven. Zeker. En Muse die staat op dit moment in de Amsterdam Arena. Een van de grootste bands ter wereld. En wist jij dat hun voorman. Bellamy, die is best wel getikt, dat wist ik niet. Die gelooft in allerlei fantastische complottheorieën. Daar hebben we het zo meteen over. En het laatste nieuws uit Turkije. En we hebben het over de Fairphone. Die moet nog ongeveer door 80 mensen gekocht worden. En dan gaat deze eerste duurzame telefoon ter wereld in productie. En uh, die 80ste gaan wij misschien wel bereiken in onze uitzending. Daar hebben we het over. Dat zo meteen in BNN Today. Dit is Radio 1. En het is uh, precies half negen. Hier is Job Boots met het NOS Journaal. Ongeveer 5.000 Nederlandse reizigers zijn gedupeerd... door financiële problemen bij touroperator DTI uit Hoofddorp. Het bedrijf heeft aan het garantiefonds gemeld... dat het zijn rekeningen niet meer kan betalen. Mensen die al geboekt hebben krijgen hun geld terug. Het gaat vooral om reizen naar Turkije. Minister Asje wil goedkope illegale Oost-Europese werknemers-weren... met hogere boetes en meer inspecties. Uitzendbureaus in landen als Bulgarije en Kroatië... maken vaak gebruik van schijnconstructies... en betalen onder het minimumloon. Arscher heeft voor zijn plan wel hulp nodig van andere Europese landen, omdat veel regelgeving uit Brussel komt. Zo'n 10.000 inwoners van de Duitse plaats Bieterveld in Saxen-Anhalt hebben een opdracht gekregen om hun huis te verlaten. Zo'n 15 kilometer ten zuiden van de stad is een dijk doorgebroken. Hierdoor komt een dijk dichter bij Bieterveld onder druk te staan. Als die ook doorbreekt kan een groot deel van de stad onder water komen te staan. Frankrijk beweert dat in de burgeroorlog in Syrië... meerdere keren het gifgas Sarin is gebruikt. Wie het heeft gebruikt, dat is niet duidelijk. Het zou in relatief kleine gebieden zijn ingezet. Frankrijk baseert zich op monsters... die bij slachtoffers van de gasaanvallen zijn afgenomen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 4 juni, 2 over half 9. Goedenavond. De Fairphone, een Nederlands initiatief om een duurzame mobiele telefoon te ontwikkelen. En hij gaat er komen. Er waren 5000 bestellingen nodig en die hebben ze nu bijna, na 9 het hele verhaal, waarschijnlijk zitten nu op... Oh, dat schiet enorm op. Nog minder dan 80 moeten ze er hebben. Dus wellicht in onze uitzending gaan we horen hoe dat dan gaat. En we komen er ook achter dat die verfoon misschien wel iets verder is dan mijn eigen telefoon. Maar dat er toch ook nog wel kinderarbeid aan te pas komt. Dat straks. Wil je ons volgen op Twitter? Dat kan natuurlijk hashtag BNN Today. Naast mij Henk Canning, muziekjournalist, de musefan. Waarom ben jij eigenlijk niet aan de arena? Ja, ik dacht die arena, daar ga ik nooit meer heen. Ik heb daar ooit één keer, ik meen you 2 of... Ik weet niet eens meer wat het precies was. De Rolling Stones, en dat was zo beroerd. Ik dacht, nee, dan hoor je Matthew Bellamy drie keer: Hallo Amsterdam roepen. En dan gaat dat: Dem, Dem, Dem. gaat dan zo door. Wat dan wel weer goed bij Muse past. Op, <laughs> op zich. zich wel. Ja. ja, nee. Niet mijn zaal. Nee. nee. En daar nou, ben ik blij mee, want daarom zit jij hier en uh, nemen we een kijkje in uh, de vrij bizarre gedachtenkronkels van Matthew Bellamy. Klopt. Het is nou, een beetje, beetje freak is het, hè? Het is een behoorlijke freak. Het ja. begon, begon vrij rustig, maar naarmate die ouder wordt. Uh, ja, wordt hij gekker? En ja. misschien een gebrek aan realiteit in zijn omgeving. Dat, uh, dat zou uh, kunnen. En wel de grootste, de leider, de voorman van de grootste rockband bent op dit moment. Dat wel. En dat kan dus gewoon straks na negen de topics met Luc alvast een kleine voorproefje. Juist de parlementaire enquête, die vieren heet, daar gaan we het over hebben. Het hoge water in de Nederlandse rivieren. En we gaan napraten over de nieuwe ijshal in Almere. Ja, wat ons betreft gaan de handen uit de mouwen. Ik zou bijna zeggen het guitaron. Dat zeg ik nu. Nou, er zet geen woorden, Nee, er bij. En ik ga straks uitleggen wat je zei. de <laughs> nou, Annemarie, komt helemaal goed. Na 9 uur. Maar eerst het sportnieuws met die Roesomporst. met een grote verrassing op Roland Garros vandaag. Roger Federer uitgeschakeld in de kwartfinale. Commentator Mark Brasser. Uh, Mark, of was het eigenlijk helemaal niet zo'n heel grote verrassing? Nou, helemaal niet. Dat, dat is ook weer overdreven. Het was uh, wel een verrassing, maar vooral de manier waarop het gebeurde en dat Federer niet één set wist te winnen van Tsonga. We wisten dat Tsonga goed door het toernooi was gekomen, nog geen set verloren had. Federer hebben we gezien in de vorige ronde moeite met uh, de, de, de Fransman, uh, ik Ben ik zijn naam even met Gilles Simon? Nee, oh, Gilles Simon. Simon vijf sets tegen Gilles Simon. Dus we wisten dat Federer wat, wat, wat moeite had dat Tsonga goed was, maar de manier waarop het ging, ja, Tsonga die trapte het gaspedaal in, heeft dat niet meer losgelaten, heeft goed geserveerd, Federer over de baan gejaagd hem onder druk gezet en ja in drie sets uh, ja. ging Federer eraf en die na afloop zei van uh, hij blijft dan altijd wel gentleman, hij wil niet alle credits wegnemen bij Tsonga maar zei wel, dit was wel een van mijn mindere wedstrijden en uh, daar had hij gelijk in en dan nog een andere grote naam uh, die wel door is, Serena Wim bij de vrouwen want uh, zij stond op de rand van uitschakeling. Ja, klopt. Speelde tegen uh, Svetlana Kuznetsova. rest van een paar jaar geleden. Een hele rare wedstrijd. Typisch een vrouwenwedstrijd. Dat zien we wel vaak. Die, die, die flippert uh, wel eens heen en weer. Schommelt een beetje. Dan weer de ene een paar games goed. En dan weer de andere. Dat was bij Williams ook. Won de eerste set vrij makkelijk. Toen ging Kuznetsova even van de baan. Die nam een, een korte blessurebehandeling. Kwam als herboren terug. Uh, won de tweede set. Kwam 2-0 voor een break voor in de derde set. Uh, toen speelde Serena Williams een goede game. Draaide eigenlijk de hele wedstrijd. Strijd om. en Serena Williams pakte hem uiteindelijk in, uh, in drie sets, dus uh, goed gedaan van de Amerikaanse uh, topfavorieten. En ja, ze heeft vandaag gezien dat ze om kan gaan met een achterstand en de wedstrijd gewoon toch weer naar de hand kan. Zetten. En, en Ze kreunt uh, à la Sharapov ongeveer, hè? Tegen ja, het is een het, het, het, het was, het is enorme kreun. Ja, welke vrouw dat doet, dat bijna niet, inderdaad. Het vrouw is wel hard tegenstander uh, ja. vandaag, hè? Nee, keurig. die was, die was inderdaad, ja, die, die ook behoorlijk. Inderdaad, ik heb ah. het uh, Irani waar ze nu tegen gaat spelen, Serena Williams, de Italiaanse, doet dat een stuk minder. Oké, okay. Mark, uh, dankjewel, We je zo Weer gaan we uitgebreid deze dag op Ronald Gros bespreken. Na tienen in langs de lijn. Nu voetbal het, vanaf het seizoen 2015-2016 komt er een verplichte promotiedegradatieregeling in de eerste divisie. Dat maakt de directeur betaald voetbal vanmiddag bekend. Ik kan u uh, met enige trots melden dat eh, ook wij, net als de amateurs, eh, instemmen... alleen wij doen het dan niet in principe, wij doen het iets harder... instemmen met verplichte promotiedegradatie tussen AV en BV... met ingang van het seizoen 2015 en 2016. En ik denk oh. toch dat het een belangrijke mijlpaal is... omdat hij daarmee ook daadwerkelijk hard wordt. Bert van Oostveen had het over een harde uh, uh, uh, ja. Wat was het? conclusie... Een afspraak, dat is het, pardon. Verplichte degradatie uit de eerste divisie dus. Verplichte promotie uit de topklasse. De eerste divisie bestaat komend seizoen gewoon weer uit 20 teams. In navolging van de blokte teams van Ajax en Twente... gaat ook het tweede team van PSV in de eerste divisie spelen. Het gaat om een proefproject van twee jaar. Zondag amateurkampioen Achilles 29 promoveert vrijwillig naar de Jupiler League. En algemeen amateur. Kampioen Katwijk zag daarvan af. En er komt doellijn technologie volgend seizoen. De KVB begint komend uh, jaar een proef met het systeem Hawkeye. Voor een periode van twee jaar. Dat Hawkeye systeem wordt ook al gebruikt in het tennis. En tenslotte Japan. Dat heeft zich als eerste land nou ja, op thuisland Brazilië na dan geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar. Oud-VVV-speler Honda maakte in blessuretijd vanaf de dus tip 1-1 tegen Australië. En dat was genoeg voor een ticket naar Brazilië. Tommy Ohr van FC Utrecht had Australië op voorsprong gezet. En Australië maakt ook nog kans, een ruime kans zelfs, om naar het WK te gaan. Dat was het. Had jij er niet moeten zitten in de arena? Jij houdt ook wel een beetje van Ik ben van gek Nieuws, uh, maar ja. ik ben ook wel uh, een beetje uh, zoals Henk. Merenk, ik hou ja. niet, van, uh, van, niet zo erg van stadionconcerten. Maar ja. zij, zij doen alleen maar stadions, toch? Dat is ja, toch, deze, de policy. Deze tour wel. Die uh, Ziggo Dome heeft ook gespeeld, toch? Ja, afgelopen december. Ja. En die show was voor mij ook zo goed... dat ik dacht van, nou ja, wil ik ze nog een keer in Amsterdam zien? Nee. Dat ik ga, ik op. Ze spelen wel weer in Vlaanderen ook. Op het terrein van Werchter. Dus dat is wel ja. weer een veld. Twitter is uh, alvast heel erg positief over het voorprogramma. Biffy Clyro? Biffi ja, ja, schotten. Ja. Ik loop achter, jongens. Nou, ja, dat zou. Uh, maar <laughs> eerst nog een update uit Turkije. Hit it. We zijn door Disco country club either. We hebben dus een redactie Belg. Dit is zijn laatste week, David. Dat is heel jammer. We gaan hem erg missen. Het is een enorme schatje. Een goede jongen. En die zoekt altijd hele leuke feitjes bij platen. Zo vond hij, Sheryl um, Crow, dat zij elke dag vis eet. En dat is volgens haar de grootste reden waarom ze er zo fantastisch uitziet. Al well, dus, David. Dus Sheryl Crow, all I want to do. Radio 1, PNN Today. In Turkije worden vandaag weer grote demonstraties verwacht. Ook ambtenaren hebben vandaag het werk neergelegd om mee te demonstreren tegen premier Erdogan. En dat nadat natuurlijk de demonstraties afgelopen nacht weer volledig uit de hand liepen. Er viel zelfs weer een dode. Journalist Erdal Balci is in Istanbul. Erdal, goedenavond. Goedenavond, Willem. Hi, ik sprak jou gisteren ook. Um, ook rond deze. Uh, ja, een half uurtje later, geloof ik. Toen begon het uh, aardig vol te lopen. Toen was het al aardig volgelopen daar in Istanbul. Uh, op het Taxiënplein in Beziktas. Um, hoe is het nu? Ja, uh, vandaag is er extra uh, politie in de straat. Mm -hmm. Ik heb uh, in Beziktas uh, rondgekeken op de uh, Voetgangersbrug. Uh, uh, waar een paar dagen geleden en gisteren ook demonstranten waren, nu staan daar uh, politieagenten te wacht te houden. Ja. Ik denk dat, uh, dat, uh, dat de bestuurders van de stad met extra uh, politie uh, willen voorkomen dat het weer uit de hand loopt. Ja, uh, dat klinkt dreigend extra politie. Ervaar je dat ook zo? Ja, het was wel raar om uh, op die voetgangsbrug te lopen en te zien dat je... Omringd door uh, tientallen politieagenten. Uh, het is mij nooit overkomen. Het is vlak bij mijn uh, uh, huis. Dus uh, wel eigenaardig, ja. ja, ja. Hey, en, en gisteren uh, was het ook zo dat het na uur echt druk wordt. Hè? Eerst gaan mensen nou ja, werken en daar, nog, en daar nog even eten. Dat verwacht je vandaag ook weer? Ja, uh, kijk, taxi was al uh, druk aan het worden om een uur of zes. Uh, mm -hmm. Maar dat, daar kan het makkelijk druk worden, omdat uh, het hele plein in handen is van uh, de demonstranten. Yeah. Geen enkele politieagent uh, zet daar een voet, het is in handen van het uh, volk. Dus uh, uh, uh, daar heerst dan ook een uh, feestelijke sfeer. Uh, mensen staan daar te zingen en, uh, mm -hmm. uh, uh, en uh, leuzen te roepen. Yeah. Maar er is wel uh, link om, om daar te staan. Gisteren werd er dus weer gevochten en uh, naar mijn idee wordt er vandaag ook uh, gevochten. Nee. En Ankara, en, uh, in het centrum van Ankara, mm -hmm. uh, uh, zijn de gevechten heviger dan uh, elders in Turkije. Okay. Hey, even, even over um, de, de politiek. De vicepremier, Bulent Arink, of Arink, die heeft vandaag sorry gezegd. Um, die heeft ook gezegd, ik, ik wil wel met mensen gaan praten, met, met opstandelingen. Betekent dat iets in jouw ogen? Ja, uh, ik weet niet of het in de ogen van de demonstranten iets bet betekent. Maar voor de democratie van uh, Turkije betekent het wel heel veel. Want het is nog nooit voorgekomen dat, uh, uh, uh, dat een vicepremier en de president uh, demonstranten uitnodigen om uh, te overleggen. Ja. Dat hebben ze dus vandaag gedaan. Uh, president Abdullah Gül heeft. Uh, met uh, de, de bekende initiatiefnemer van deze actie, Sir Runder, uh, gepraat. Mm -hmm. uh, hij heeft geprobeerd om, uh, om hem over te halen om te stoppen met, uh, met actie voeren. En uh, na dat uh, gesprek is Brent Arrange, uh, uh, heeft Brent Orange een uh, persconferentie gehouden. En hij heeft uh, uh, eigenlijk het, het vriendelijke gezicht van de AKP uh, laten zien. Wat, wat wij wel zijn vergeten hoor, dat de, de afgelopen jaren. Hij heeft gezegd dat uh, elke regering. ...naar het volk dient te luisteren en moet proberen om het volk te begrijpen. Ja, ja, ja. Dus van twee kanten, zowel de vicepremier als de president... ...hebben nu meer of meer excuses aangeboden. Erdogan die zit nog steeds in Marokko, uh, die komt eind van deze week terug. Wat voor, even nog kort, wat verwacht je daarvan? Ja, ik heb het idee dat uh, de mensen in Turkije rustiger zijn geworden... ...omdat Erdogan op afstand zit. Mm -hmm. uh, maar zodra hij uh, een stap zet in Turkije, kan het zijn dat... Uh, gevoelens weer hoog oplopen ja. en dat het uh, dat het weer uh, rellen uh, gaat veroorzaken, ja. want. Uh, uh... De demonstrante bindt, is niet uh, de haatjegers de act partij of de regering, maar de haatjegers de persoon van deze man. Die, uh, ja, die, die met de dag arroganter wordt en uh, uh, zich als de vader van het volk uh, wil gedragen. Ja, dus dan, ja, dat is de vraag wat er weer gebeurt inderdaad als hij weer in het land is. Goed, um, ja. pas een beetje op vanavond. Erdal Baltje, dankjewel. Hart van Nederland heeft in een half jaar de kijkcijfers bijna verdubbeld. En dan verdien je dus een plekje in onze entertainment rubriek. Met Mark Koster, die komt net binnenlopen. Daar dus zwaai ik even naar. Ik zit nog even zijn fantasje naar binnen te werken. Tot zo, Mark. Meepraten doe je op Twitter met hashtag BNN Today. Dit draaien ze natuurlijk zeker, Henk, of niet? Ja, ik denk dat ze ermee eindigen. ze ermee eindigen? Een van de laatste drie. Ja. Dit, dit was dit nou de, wat ze tijdens de, de Spelen ook veel draaiden, toch? Uh, het toen nummer? draaiden ze Survival, maar deze kwam ook wel voorbij. Deze kwam ook ja. voorbij. Ja. Nou, vanavond in de Amsterdam Arena, ik zei het net als nu is het voorprogramma bezig. Uh, Zometeen komt Muse daar voor uh, 40.000 uitzinnige fans, toch wel ja ja is het is het de grootste rockband van dit moment of een ja, van de wel een van de ja. wat mij betreft wel de grootste uh, qua rockband wel ik vind ja. Coldplay zou je ook in dat hoekje kunnen drukken Coldplay. maar dus wat, meer kamer, wat meer kamermuziek. <laughs> ja, precies. Popjournalist Henk Canning is hier in de studio. Muse-kenner, muse-liefhebber ook. Ja, ja. ja. Alleen had echt geen zin om nog een keer in zo'n enorm stadion de, daartussen te staan. Ik heb ze een aantal jaar geleden gezien in het Goffertpark in Nijmegen. Was jij daar ook? Ja, goede show. Dat was te gek. Ja, ja vond ik ook. Wat, wat toen wel jammer was, was het weer... Uh, het was daardoor wat, uh, het was wat regenachtig en ja. het waaide. Ja, nee, maar dat vond ik juist zo. We ze hadden een ufo en die kon daardoor niet opstijgen. Oh. En dat was wel heel tof geweest. Maar, die heb ja. ik niet gemist, maar dat paste juist wel weer bij de muziek. Ja, dat vond ik ook wel. Ja. Maar we hebben het uh, niet over de band, de Muse... maar eigenlijk alleen maar over de voorman, Matthew Bellamy. Uh, want dat is, dat is een van de meest eigenaardige snuiters... in hedendaagse popmuziek. Ja. Ik ken hem omdat hij getrouwd is met een actrice. Dat is ongeveer het enige <laughs> dat ik van hem wist, Kate Hudson... Um, maar jij, uh, je hebt de mannen ook een aantal keer ontmoet. Je, hebt, ja. uh, je volgt ze een aantal jaar. Je weet veel van ze. En die Matthew Bellamy, die zanger, die, die houdt er echt hele rare theorieën op. Nou. Ja, naarmate hij ouder wordt, wordt hij ook een klein beetje gekker. En uh, dat past op zich wel bij een, een uh, muzikant van zijn formaten. Die hebben altijd een, een eigenaardige tik. Hij begon met een bepaalde angst voor, uh, nou, voor vrouwen, voor relaties, voor opgroeien. En eigenlijk per album kwam daar een schepje bij. Uh, het werden aliens, buitenaardse wezentjes, daarna uh, de overheden van Amerika en Engeland. En dat ging stapje, op een gegeven moment, nu zie je op iedereen boos, min of meer. En, en ja, hoe dat dan komt, dat is altijd maar een beetje de vraag. Vragen, maar je ziet heel goed in, uh, in zijn albums dat, er, uh, ja, dat, het, dat het een beetje opbouwend is. Het begint heel lief en het eindigt steeds uh, ja, vreemder wel. En hij heeft ook iets tegen Koningshuizen, las ik. Ja, ja hij denkt dat konings, mensen van Koningshuizen weer afstammen van Aliens en allemaal dat. Er, maar ik vraag me af of, dat echt, of hij dat echt denkt of omdat hij dat gebruikt als voeding voor teksten, uh, voor theorieën en, maar en de discussie. Maar complottheorieën, zodat hij ik geloof, echt echt daadwerkelijk gelooft dat Amerika achter 9-11, nou, dat denken wel meer mensen, ja, maar, dat, maar ja. dat dacht hij echt. Ja, ja, het schijnt dat hij daar, hij, hij is daar heel, uh, hij, hij, wat hij dan geeft uh, daarover, dat zet hij weer in zijn teksten neer. En uh, ja. Ja, dat ontcijferen is bij hem ook weer moeilijk, omdat hij eigenlijk een trucje doet wat ze bij Nirvana ook deden. En dat is geen songtekst in de boekjes. Dus officieel, uh, hij heeft al zo'n zo Engels accent, dus je moet heel goed luisteren wat hij zingt. Oh ja? Dus op die manier probeert hij dat mysterie nog wel een beetje te voeden. En heel af en toe geeft hij ook in interviews wel gewoon aan. Van ja, dit gaat daarover. Uh, maar als ik Muse, Google, Lyrics, dan vind ik toch gewoon... Dan vind, ja, ja, ja, dat zijn gewoon fans. En, en ook op een gegeven moment heeft de platenmaatschappij plate wel wat dingen uh, prijsgegeven. En uh, ik neem aan dat het ook gewoon de teksten zijn. Maar hij laat toch altijd wel een beetje in het midden wat, er echt bedoelt, uh, wat hij er nou echt mee bedoelt. Dus uh. af en toe, af en toe geeft hij dan wel weer een hint waarin meer duidelijk wordt. Laten we even kijken. Uh, er zijn gekke ideeën aan de hand van wat teksten. Ja. Um, we beginnen met. Tekenbouw. a -Bow. spel on the country you run. Dat klinkt alsof hij de, de, de, de, de beleidsmakers, de, de, de, de regering aanklaagt. Ja, de wereldleiders wel. Hij is uh, Black Holes and Revelation, uh, daar komt hij vanaf. Uh, en dat bedoelt hij, hij eigenlijk voort op een, een thema... wat hij een album eerder is ingestart. En, ja. en hij werd uh, behoorlijk getriggerd uh, door de oorlog in Afghanistan... Uh, de oorlog in Irak en met name overheden... die mensen uh, zomaar naar een land sturen om daar te vechten. En dat eigenlijk nooit duidelijk is waarom. En uh, hij roept hierin roept hij eigenlijk op... van Goh, kom daar eens vooruit, kom eens vooruit uh, en neem je verantwoording. En, uh, en er komt ooit een afrekening, een soort ja. van eindafrekening... en hij hint dan een beetje op de apocalyps. Maar dit, dit is wel een heel duidelijk uh, voorbeeld waarin uh, Matthew Bellamy aangeeft... Uh, dat wereldleiders zoveel macht hebben... en eigenlijk mensen als marionetten in, uh, in oorlogen storten. Maar dit klinkt nog redelijk... Um, dit zijn nog niet echt is maar ideeën over de wereld. Ja, jaja, ja, ja. het ja. dus, dus klinkt helemaal nog... achterlijk, zoals de eerdere dingen die je zei. Nee, klopt. Dit is, dit is nogal ja. redelijk lief op ja. zich voor zijn doen. Ja. En de volgende, Soldiers Poem. Zo mooi, vind ik. Hele mooi. Heel mooi. Ja, ja een onderschat nummer denk ik. Ook een hele korte voor hun doen. Ik geloof twee minuten twee in totaal. Mm. Ja, dat is, ook, uh, dit, dit is eigenlijk een, een beetje een autobiografisch uh, nummer. Het gaat over een, een soldaat die vecht in een oorlog. Waarin, die, uh, waarin Matthew Bellamy ook heeft aangegeven uh, dat het wel over de Irak-oorlog gaat. Maar dat die jongens uh, vechten om een oorlog uh, waarin ze dus eigenlijk niet weten wat het, uh, het hoger einddoel is. En hierin uh, geeft hij ook wel een beetje uh, wat van, hem, van zichzelf prijs. Hij is bijvoorbeeld een geoïsme, daar geloof ja, ik in. Dat, dat, wat is dat? En dat, dat was het? Ja. Ja, dat, eigenlijk vindt hij dat de hele wereld is van iedereen. Dus uh, hij vindt dat mensen niet uh, delen die van de aarde zijn... kunnen, kunnen wereldleiders niet toe-eigenen van dit is van ons. Hij gelooft dus, niet in, in, in landen of in, in, in grenzen? Nou, min of meer niet, nee. nee hij, hij gelooft eigenlijk dat, dat de wereld is van iedereen. En uh, door middel van arbeid... En iedereen uh, is van de wereld. Ja, het is een, een beetje de hippie-gedachte daarin. Ja. En uh, ja, aan de hand daarvan... Um, hij vindt dat alle grond aan alle mensen toebehoren. En... Uh, dus vandaar dat hij eigenlijk ook niet achter deze oorlog staat... die dan weer volgens hem gedreven is op oorlog. Ja. En het, is, uh, en het, is, het klinkt op zich heel logisch, dit is hoor. Is hij gek, die man? Nou, ik, ik, ik denk dat hij geniaal is. Het is altijd heel moeilijk om in te schatten... wanneer iemand gek of ja. geniaal is. Maar in zijn geval zijn er, denk ik ook, in beperkte mate... Uh, een manier van triggeren om een publiek te bereiken. Want zijn fans zijn met name jong. Wanneer die, die, die, die, je met te luisteren naar Muse... misschien ja. op je veertiende, vijftiende. En in die periode zijn er... Lang niet iedereen denkt na over de wereld en over de problematiek, en door dit soort dingen in zijn teksten te stoppen, uh, probeert hij toch een ja. publiek te bereiken. Nee, want wat, daar... jij, wat jij nu net uitlegt, weet je dat dat klinkt, namelijk helemaal niet zo gek. Dat is gewoon iemand die bepaalde ideeën heeft over, over oorlog en, en, en, en grenzen. Maar wat ja. ik ook iets las, um, hij gelooft uh, dat het universum in contact staat met piramides. Ja, dat soort dingen. Toen triggerde dat bij mij wel van misschien is hij niet helemaal goed bij zijn hoofd, maar jij zegt ook. Hij, doet, hij legt het er ook wel een beetje dik op, want dat is wel lekker ja, ik denk dat, dat, de dat fans. Ja, het is volgens mij ook wel een beetje bewust shockeren om dingen waar hij deels wel in gelooft ook extra kracht bij te zetten. Ja. Kijk, die man, die, uh, hij kan niet gek zijn, want dan word je niet uh, van een boerenpummeltje uit Devon uh, zo'n grote wereldster en Hollywoodvrouw aan de haak geslagen en een kindje en helemaal blij. Uh, maar hij probeert wel um, dat mysterie eigenlijk door zijn, hele, um, ja, door zijn hele oeuvre heen te weven. Ja. En als je op zeven albums kijkt, staat er op elk album staan wel vier nummers waar je onderdelen vanuit zou kunnen halen. Dat je, dan zitten we hier over drie dagen nog zijn teksten te analyseren. Um, maar aan de hand... Ja van, ja, van die albums krijg je een hele mooie uh, inzicht in zijn denkwijzes. En je ziet het ook aan de albumtitels bijvoorbeeld, wat ook weer uh, verwijst naar uh, spionagevliegtuigen van de Amerikanen, uh, MK Ultra. En uh, ja. hij heeft dan in, in bepaalde, uh, ik geloof dat in uh, Origin of Symmetry in het CD-boekje staan allemaal schotels. En dat zijn dan weer schotels waar ze normaal buitenaards leven mee <tus> afluisteren. Dus hij probeert die hint er altijd wel heel erg in uh, te stoppen. Nog eentje, Apocalypse nou. Wat zingt hij hier nou? Ja, het is, dus... eigenlijk, uh, ja, het is eigenlijk van... Uh, we gaan toch allemaal wel uh, naar de haaien. Laat de wereld maar vergaan. En uh, dan hebben eigenlijk uh, alle religieuze mensen... misschien wel een bevestiging van hun geloof. Dus hij heeft zoiets van... laat het einde der tijden maar komen... dan, uh, dan zien we wie er gelijk heeft. En uh, ja, dat is, uh, dat is een... is... Dit, dit... Binnen Muse is dat een redelijk vroeg nummer. Dus het was echt een van die eerste keren... dat hij zich echt zo uitsprak als atheïste ook. Hij gelooft ook niet in... Uh, ja, hij gelooft eigenlijk alleen in... De maar succes. hij bedoelt, laat, laat de apocalypse maar komen. Dan krijgen jullie ja, de, nou ja, de, de, ja, dan kunnen mensen die religieus zijn... die zien dan wel of ze gelijk hebben of niet. <laughs> en hij probeert daarmee natuurlijk gewoon... een religie enorm af te zetten tegen ja. religie. Wat deels ook heel puberaal is. En uh, ook, weer, uh, het is ook weer... Het is ook weer terug te leiden tot een, een nummer... wat op een, een album daarvoor staat, op Megalomania. Ja, daarin begint hij al een beetje met de aanzet. En in, in, dit, nummer, in dit nummer wil hij ja, toch ook wel ja, de wereld laten ploffen... om te zien wat gebeurt er dan eigenlijk en wie heeft dan eigenlijk gelijk. En komen er dan misschien wel vliegende schoteltjes? Of uh, hoe zit dat met die piramides? Dus het, is, het zijn steeds allemaal hints... en uh, die informatie geeft hij dan allemaal weer in andere nummers. Ik vind het gewoon schitterende, schitterende muziek. Ik heb nooit goed, goed naar de teksten. Wordt het bij jou, door jou als je naar de teksten luistert beter... Nou, of... Nee, want ik, ik, ik hou van de compositie. Ja. En Of hij nou over zijn boodschappenlijstje had gezongen... of over Kate Hudson. En dat maakt me eigenlijk niet uit. Je. De, de mooiste nummers vind ik van zijn eerste album. En toen was hij gewoon bezig met liefdesverdriet... en uh, over spiermassa's en dat soort dingen. Dus oh. ja, dat maakt me in principe niet zo heel veel uit. En Kensington, vind je dat wat? Ja. Mooi. Ghosts. Op dit moment dus in de arena... met Matthew Bellamy en zijn vriendjes. No. You'll never be all We were never all right I was never all yours You were never all mine So Take a road of our own To it. jaar nog verkozen tot beste live band bij de 3FM Awards Kensington Ghosts. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Jongens, vanavond gaan we het hebben over Hart van Nederland... want het programma is weer helemaal terug. Meer dan een miljoen kijkers per aflevering. Het gaat Hart van Nederland. Kijken jullie wel eens naar Hart van Nederland? Ik kijk wel hoor. Ik vind het leuk om die klein dingetjes te zien. Altijd als Hart van Nederland wordt genoemd, dan komt altijd die verloren kat of hond. Wat is dat toch? Wie spreken we eigenlijk? Evelien de Bruin. Eén van de prestatrices. Ja, ze zit er nog steeds. En dat is natuurlijk ook de grote vraag. In hoeverre hebben al die veranderingen ervoor gezorgd dat zij nog vrolijk naar de werk gaat? Of misschien toch wel met een traantje? Waarom hebben ze alleen maar vrouwelijke prestatoren? Geen idee. Waarom geen man? Kijk, dit is voor jou Kees. Doe eens een opening. Ja. Dit is Hart van Nederland met Kees Dorrestein. Du -du -du -du -du -du -du. Langs een weg in Sint Antonius heeft een vogelliefhebber meerdere dode vogeltjes in een boom opgehangen. Hans de Zeeuw die woont aan de zandkant en liet dinsdag weten dat hij de vogeltjes heeft opgehangen om mensen te confronteren met hun rijgedrag. Ik vind mooi dit. Nee, ik bedoel, ik vind mooi van Hans dat hij oh. de vogeltjes er vindt. Oh niet mooi van mijn tekst nee. Goed geprobeerd Kees. Luc, zometeen topics. Ja, klopt. Wordt wat? Nou, het wordt zeker wat. Ja, over de vira. Nou, alleen benig. maar vier dingen. En ik heb straks ook nog een Twitter-update. Nou, daar zit iets, daar zit iets in. Ah? Ivo opstelt. Hij ah. is terug. Is back. Ja, en warriger dan ooit. <laughs> <laughs> Dat is zometeen een Twitter-update. is is half tien. Juist. Yes. Ik ga hem er wel op. Ja. En. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag.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 Ja, sorry. Ik zal niet meer vragen. Mario 1. Ja, gekkigheid. Het nieuws van alle kanten.